8 uur, Freddy Fontijn met het NOS Journaal.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 Bij Sint Maarten is een vliegtuigje neergestort. Daarbij zijn de vier inzittenden omgekomen. Het toestel was onderweg naar Martinique om een toerist met hartproblemen naar een kliniek te brengen. De andere inzittenden waren de piloot, een dokter en een verpleegster. Volgens Bronnen was de omgekomen toerist op huwelijksreis op een cruiseschip toen hij het aan zijn hart kreeg. Hij zou van een ziekenhuis op Sint Maarten naar Martinique worden gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Klaas-Jan Huntelaar is topscorer geworden in de Duitse voetbalcompetitie. In de laatste speelronde scoorde hij voor zijn club Schalke 04 twee maal. Huntelaar eindigde daardoor op 29 goals, drie meer dan Maria Gomez van Bayern München. Schalke won met 3-2 van Werder Bremen en verzekerde zich daardoor van de derde plaats. De club speelt daardoor in de Champions League.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 Het is Radio 1, tot 10 uur live vanuit het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam, Max op de vrije zaterdagavond. Vrijheid, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Presentatie Alice de Bruin en Margreet Reintjes. Hele goedenavond. Welkom terug bij Max op de Vrije Zaterdagavond. Vanuit de foyer van het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. En op deze bevrijdingsdag praten we met onze gasten over vrijheid en bevrijding. Ja, gasten, dit tweede uur zijn voormalig nieuwslezeres Norrie Beijer... Die na de decembermoorden in Suriname op stel en sprong het land verliet om weer vrij te zijn. En cabaretier en schrijver Arthur Umgrove, die een boek schreef over zijn opa die spion was voor het verzit. Spannend, eigenlijk is dit een spannend verhaal. En ook aan jullie hebben we om te beginnen gevraagd om uh, een voorwerp mee te nemen dat uh, vrijheid symboliseert. Mevrouw Bijer, wat heeft u meegenomen? Uh, een boek. Vertel wat? Een gedichtenboek van uh, Leo Frooman. En dat heb ik al, zag ik, uh, vanaf 1965. <laughs> Ja, dat, die staat, dat heb ik gekregen. Geschenk van oom Willem staat erin. Op mijn verjaardag in 1965. En was oom Willem dierbaar? Um, was een huisgenoot voor mij. Want ik woonde toen, bij een, uh, ik woonde toen in bij mensen. Een hospitaal is dan een groot woord. Ik woonde dus echt bij hun in. En hij woonde daar ook in. En hij heeft mij dit gegeven. Omdat ik dat graag wilde. Dus hij was echt zo iemand van, ja, voordat ik iets ga kopen wat je niet wil of zo. En is er een je? specifiek gedicht ja, van Vrooman? Ja, dat is uh, dat gedicht wat iedereen kent, denk ik. Tenminste, de meeste mensen kennen dat wel. Dat eindigt met kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaalt ze honderd malen. Allemalen zal ik wenen. En waarom juist dit gedicht? Bedoel, waarom uh, die Leo Vroman voor u? Ik vond het, toen was ik dus een, een, een jonge meid, denk ik. Uh. En, ik vond hem heel geestig met uh, allemaal woordspinsels die hij zelf bedacht. En die geënt waren op dieren en op microben, want hij was een, is, is, was een bioloog. En het vond ik heel geestig. En uh, het hele verhaal dat hij in Indonesië, zijn vrouw, hij uh, was de oorlog ingegaan Nou, dat vond ik dus allemaal heel erg uh, mooi. Dat hij na de oorlog zijn vrouw heeft teruggevonden. En dat ze tot de dag van vandaag samen zijn. Dat vind ik dus ook geweldig. En... Met zijn mensen ver over de negenten. En waarom symboliseert het vrijheid? Omdat hij... Die, um, veel gedichten gemaakt heeft die daaraan refereren. Aan die oorlog. En het uit die oorlog komen. Het denken aan uh, de vrijheid die na de oorlog ongetwijfeld zal komen. En dan heeft hij dit gedicht dus geschreven. Vrede heet het. Ja, dat vond ik dus mooi. Ik vond Is ook het wel heel lang of zullen we het gewoon even voorlezen? Want u als geen ja. ander weet hoe dat moet. Um, zal ik dan een stukje eruit voorlezen? Ja. Of nou, ja, want het is wel de... heel erg lang. Een stukje dan. Een stukje dan. Um, het, ik zal het eerste, eerste vers lezen en dan het derde. Vrede heet het. Komt een duif van honderd pond een olijfboom in zijn klauwen bij mijn oren. Met zijn mond vol van koren zoete vrouwen. Vol van kierende verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaalt ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen. Liefde is een stinkend wonder van onthoofde wulpsigheden. Als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme vrede. Want het scheurende geluid waar ik van mijn lief mee scheide... schrikt mij nu het bed nog uit. Waar wij soms in dromen beide dat de oorlog van Belleer... wederkeert op veel te voeten. Dat we eigenlijk al niet meer kunnend alles toch weer moeten liggen... rennen en daarnaast gillen in elkanders oren... zo wanhopig dat wij haast dromen ons te kunnen horen. En dan eindigt het dus met die mooie stroven. Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Je kunt het nog goed voordragen. <laughs> Dank je wel. Goed, goed, we gaan naar de andere gast van dit uur. Arthur Oemgrove. Hij is cabaretier en schrijver. Ik weet niet of u ook zulke mooie gedichten kan schrijven als Leo Fromman... of is het meer ander werk? Het is uh, proza. Ja. Ja. Even, even uh, wat u heeft meegenomen. Want we hebben gevraagd inderdaad, uh, wat symboliseert vrijheid voor u? Nou, het sluit aan bij mevrouw Beijer. Ik heb uh, een pen meegenomen. Uh, hoewel ik wel meestal typ, maar uh, een pen staat bij mij voor vrijheid op een aantal vlakken. Uh, allereerst natuurlijk uh, in oorlog of in onderdrukkingssituaties, uh, uh, zijn er altijd nog weer mensen die schrijven. Denk aan Havel, denk aan Kundera, denk aan Solzhenitsyn. Uh, Anne Frank misschien ook wel. Uh, en, en in, in uh, de wereld waarin ik leef, waarin geen oorlog en onderdrukking is, uh, is een pen toch ook om uh, uh, vrijheid te voelen, als het ware. Ik kan in een roman uh, dingen schrijven die ik uh, in de werkelijkheid niet zou durven zeggen, bijvoorbeeld. Ja, noem eens wat dan? Ja, ja, dat wordt wel meteen heel... Uh, um... nou ja, <laughs> ik kan mijn is, is... personages, zal ik maar zeggen, kan ik dingen laten zeggen... of kan ik uh, dingen over anderen laten zeggen die ik zelf uh, niet zomaar zou durven nee. zeggen. Dus die pen dat betekent te... voor u inderdaad vrijheid? Ja. ja. ja. Uh, ik ben toch benieuwd wat dan? Nou ja, goed, wat je, wat je van situaties vindt. Ik had in mijn tweede boek bijvoorbeeld uh, een, een hele oude man in de negentig... die uh, nogal wat van de wereld vond die vond dat we in een kaasgraaf-samenleving leefden... waarin, uh, uh, nou ja, hij had allerlei kritiek op de wereld... allerlei dingen die op het randje zijn. Die, uh, die kan, he, kan ik in een personage zonder verantwoording af te leggen... gewoon schrijven. Fijn is dat toch? Ja, heerlijk. <laughs> ja, dat dat stel... moet een heel, inderdaad, een, een, een vrij gevoel geven... maar ook een, een heerlijk gevoel ja, zo. fantastisch. kan het iedereen aanraden. Ja. Uh, wij gaan zometeen uh, met u beiden verder praten... maar niet voordat we geluisterd hebben naar prachtige muziek van Lisbeth List. Maak ik een vuist. Geef ik een hand. Schrik ik de kaart of wordt het oog om oog tand om tand. Wanneer is de tijd? Om wat te doen, wat is wijs? Laat ik me gaan, hou ik het in? Kan ik de kwaadheid niet weerstaan, maak ik een nieuw begin? Stopt het hier of gaat het door? Wat is de prijs? Vergeving of oh, vergelding? Ik voel het vuur dat in mij brandt. Doof ik het met verzoening of moet ik het met vraag. En is dan het einde dat alles in vlammen opgaat? Schreeuw ik het uit? Neem ik het woord? Recht ik mijn rug? Temper ik mijn woede voordat het ons spoort? Mijn grote angst: als ik vergeef, vergeet ik dan jou. Het vuur dat in mij brandt. Doof ik het met verzoening of voed ik het met wraak? En is dan het einde dat alles in vlammen opgaat? Volg ik mijn hart of luister ik naar het verstand? Wordt het hart tegen hart, of breken wij? Dat dan het einde is het dan voorbij Maak ik een vuist geef ik een hand APPLAUS ...op vergelding Lisbeth List en ze werd uh, begeleid door uh, Maarten Peters... ...die het nummer schreef en Co Vergouwen. En Lisbeth List die schuift uh, straks in het derde uur ook aan als... Uh... Ja, hoofdgast, zo noemen we het maar. Net zoals ja. Noraly Beijer op dit moment Ja, en mocht u Lisbeth List en trouwens ook Margriet Eshuis live willen zien, willen zien zingen, dan kan dat. Dan kunt u komen hier naar de Da Costa Kade 102 in Amsterdam. We zitten hier in het debatcentrum De Nieuwe Liefde. U kunt komen kijken. Maar goed, inderdaad, onze gast hier aan tafel, Noraly Beijer. Wij kennen u uiteraard uh, van uw televisiecarrière hier in Nederland. NOS-nieuwslezer, uh, heel lang geweest, 23 jaar. Uh, maar daarvoor, uw carrière is begonnen in Suriname. Suriname. Ja. Maar u heeft uh, direct, meteen na de decembermoorden in, in 82... hals over kop Suriname verlaten. Uh, u zat daar in het tweede vliegtuig, geloof ik, wat vertrok ja. naar Nederland, hè? Ja. En toch heb ik nooit gezegd dat ik ben gevlucht. Want zo voelde dat niet. Ik ben niet weggegaan als zijnde. Ik ga vluchten. Ik, uh... Wat dan wel? Ik, uh, ik wilde even uh, mijn hoofd van binnen wassen, om het maar zo te zeggen. Het was heel veel en... Uh... Het was een soort rollercoaster en ik had uh, mijn oudste zoon was hier. Mijn oudste kind was hier. En die zou ik sowieso zien met de kerst. Of hij zou daar naartoe komen of ik zou hier naartoe komen. En nou ja, toen gebeurde dit allemaal en toen zei ik van ik, ik kom wel. Dus zo ben ik eigenlijk weggegaan. Dat wel min of meer hals over kop, ja... Ja, toch wel. Maar... maar zorgt u de vrijheid op dan? Als we het dan toch over vrijheid hebben vandaag. Was dat dan het doel? Het was geen doel. Dit, dit soort dingen doe je eigenlijk... Uh, die doe je. Intuïtie was ja, het? Ja, dat is een intuïtie. Net zoals de, toen... Uh, want het was dus vlak na die decembermoord in Suriname. Vlak na 8 december. Dat was natuurlijk een, een, een vreselijke bom. Maar in mijn herinnering is het, was het een, een, een soort waas. En pas veel later, dat heeft... Twee jaar, drie jaar geduurd voordat zeg maar, dat het allemaal van binnen gedaald was. Maar op dat moment doe je, je gaat gewoon door. Dat was gebeurd. Ik heb die mensen, voor zover ik kon, heb ik ze begraven. En daarna dacht ik, wat nu? Ik kan niet hier blijven werken. En ik moet even weg, ik moet weg, ik moet weg. Dus zo ben ik weggegaan. En ja, ga je dan de vrijheid tegemoet? Achteraf natuurlijk gezien wel, ja, zeker. Want u kende de doden van de decembermoorden? Ik kende ze allemaal, op de militairen na. En Want u bent dus naar die begrafenissen geweest? Ik ben naar... Uh, ze werden drie oh. om drie begrafen. Ik ben naar twee keer drie begrafenissen geweest, ja. Maar ze waren min of meer tegelijkertijd. En ik ben dus even wezen kijken bij één begrafenis, bij de katholieken. En toen ben ik daarna naar de protestanten gegaan... waar drie andere mensen werden begraven die ik uh, heel goed kende ook. En wat was de sfeer daar bij die begrafenissen? Want u had dus een... He, het hoofd was helemaal in de war. En hoe, hoe was ja, ik die? denk dat ieders hoofd erg verward was... En niet weten wat met je gebeurt. Je, bent, je wordt ondergedompeld in een, als ik het heel plastisch mag zeggen... In een, in een hele diepe, vette put met allemaal drek. En dat is om je heen en dat blijft om je heen en dat is een drap. En uh, ja, je doet maar, je gaat maar, je kleed je aan, je eet wat, je drinkt wat. Je moet die mensen begraven, ja, je moet ze begraven. En huilen, ik heb niet gehuild toen. Dat is later gekomen, toen huilde ik elk weekend. Ja, want wanneer komt dat dan? Want dan ben je eenmaal. Toen terug ik hier in was, toen ik hier was, uh, zeg maar, dat is in januari begonnen ongeveer. En het heeft ongeveer twee jaar geduurd. En maar wat was het moment dat het begon? Dat die, het dat weekend, die tranen kwamen? Uh, in het weekend, Want dan was ik dus vrij. Ik had dus het, het geluk dat ik direct hier kon gaan werken bij de Wereldomroep. Dus ik had van maandag tot vrijdag had ik werk. En dan kwam ik vrijdag thuis en dan huilde ik tot zondagavond. En ja, dat lach ik nou ja, waarom om. Waarom nou Ja, omdat het eigenlijk idioot is als ik daaraan denk. Dat, uh, hoe, tja, dat, was dat zo? Ja, dat was zo. En waarom is het idioot? Ja, dat ik, daar, dat ik erom lach. Nee, waarom zegt u het is eigenlijk idioot? Dat ik zo... Ja, om, als ik er nu aan terug, denk ik... Ja, wat een idiote toestand was dat. En dan, ja, dan... Dan ga ik lachen, ja. Maar was het bevrijdend voor u om in Nederland te zijn? Ik bedoel, u had een vreselijke periode ja. meegemaakt in Suriname. U had al die mensen begraven die u allemaal had gekend. Ja. Dan kom je hier, dan ga je werken bij de Wereldomroep... op het Mediapark in Hilversum. Ja. Dat is ook al niet iets om nee, echt heel gelukkig van nee, ja. te worden, volgens mij. Dat Mediapark. Dat is dus ook uit komt Suriname komt. Dus, ja. ja. Maar goed, dan, maar dan dat was zit het. je daar. Ja, dat was het. Nee. Daarom huilde u uit? Ja, ja. Maar goed, nee, maar, maar, maar was het bevrijdend om hier dan zo uh, te functioneren? Dat op dat moment voelde ik dat dus ook niet zo. Je, je, zit, je, je gaat eigenlijk als een soort motor ga je vooruit. En ik vond het dus wel heel erg bevrijdend om het werk te doen. Dat was wel een enorme voldoening. Want ik had daar al een paar jaar onder zware censuur geleefd. En ik wist dat de mensen mijn stem, wat ik zei, dat geloofden ze wel. Want ik had direct, onder de, toen, toen die militairen dus, dus strakker aan gingen grijpen... toen heb ik het nieuws niet meer gedaan. Dus mensen hadden wel een soort... Dat was de censuur. Nee, dat was mijn eigen censuur. Dat ik zei van nou... Dat ik doe, doe niet meer mee. Ik doe dat niet. Ik heb toen ander nieuws gedaan, andere dingen gedaan. Oh. Mag ik wat vragen? Um, buiten het persoonlijk verlies natuurlijk van die mensen... Was het ook zo dat, u, dat jullie bang waren dat uh, uh, het van kwaad tot erger zou gaan? Dat dit aan de orde van de dag zou, zou zijn? Of dat, he, dat de dit dictatuur was... zich nog verder zou uh, nestelen? Uh, dit was een soort apocalyps. Dat je out of the blue voor, voor mij dan... Um, opeens vijftien mensen doodmaakt. En zegt dat ze in de rug zijn geschoten. En eerst weet je niet wat er met ze is gebeurd. En dan heb je een lijk. Dus dat, dat was... Verder kan het niet. Dus dan gaat je hoofd... De mijnen tenminste. Ging op dat moment op slot. En dan ga je op een soort automaat spelen. Op, op, op een automaat leven bedoel ik. Maar was u dus ook bang dat, dat de censuur... Uh, de, uh, verder actualiteit zou worden voor de komende jaren? Ik had geen... Angst. Ik heb angst met terugwerkende kracht gevoeld. Maar op dat moment niet. Nee. Dat, ik had ook geen idee wat er verder zou gaan gebeuren. Absoluut niet. Daar dacht ik ook niet over na. Ik wist het niet. Het nee. was zo'n grote bom die op je valt. Echt dat, ja. Maar ja. Ja, hoe heeft dat de rest van uw leven dan beïnvloed? Ik bedoel, hoe is dat verder gegaan? Ja, Toen dat je is, je een, dit, dit is een, een, een. Hoe noem je dat? Een mijlpaal of een, een, een keerpunt is het? Bij mij is het dus echt zo voor. ...voor december 82 en daarna. Dus als iemand dat is ooit gebeurd... ...dat een politicus, een politica heeft gezegd van... ...ik weet niet meer wat er op 8 december is gebeurd... ...dat was Filomena, uh, hoe heet ze, uh, Bijlhout. Bijlhout, ja. Dat, weet je. Dat, dat gaat er bij mij dus niet in. Dat is voor mij onmogelijk. Iedereen van mijn leeftijd, um, zelfs mijn dochter... Die, die, weet ...die weet dat. En wat is er dan in u veranderd? Um, ja, om het heel cliché te zeggen... natuurlijk, de onschuld is helemaal verdwenen toen. Um, ik ben opeens volwassen geworden. Dat is natuurlijk ook raar om te zeggen, want ik was al volwassen. Maar op dat moment is, heb ik gekeken, zeg maar, in de, in de krochten van, van de wereld. En ik ben er toch wel uitgekomen. En dan zeg ik van, ja, wie ben ik? Ik ben niet eens een nabestaande. Weet je, er zijn mensen die hun vrouwen, die hun mannen hebben verloren en hun kinderen en hun broers en zo. Maar, maar heeft, dat, heeft dat nog effect gehad op bijvoorbeeld uw carrière? Ik bedoel, u bent journalist, dat was u al in Suriname. Yeah. Zei het dat daar censuur was, er was een dictatuur. Toen kwam yeah. u hier in Nederland, toen kon u vrij uw beroep doen. Ik bedoel, yeah. is dat iets waar u elke dag bewust van bent geweest? Dat u die vrijheid had om dat nieuws gewoon te lezen voor het Nederlandse volk? Uh, het, het is in je bewustzijn, ja. Dat is een, een basis. Wordt maar is dat. dat iets wat u elke dag dan voelde? als u Ja, dag je elke dag had? is ook groot. Het mm. is een groot gevoel natuurlijk. Om dat elke dag te voelen. Maar het is er wel. Het is wel de basis van waaruit je werkt. En dat je dus... Uh, om, het maar zeggen, om het maar zo te zeggen, geen onrecht dult. dat dult ik niet. Ik kan ook niet, ja, dat kan ik niet goed tegen. Dat kan ik helemaal niet tegen, eigenlijk. En is Nederland nu, na al die jaren, hè, na die periode van huilen in het weekend... wanneer werd Nederland uw basis? Nou ja, dus na die twee jaar toen dat dus ophield. Want gelukkig houden dit soort... Je draagt het leed dan op een gegeven moment wel met je mee. Maar nogmaals, het is heel relatief, dat wil ik echt zeggen. Want ja, het is heel betrekkelijk. Hoe bedoelt u? Niet, nou, niet, niet te vergelijken natuurlijk met mensen die echt... Uh, uh, uh, ...kinderen en, en vaders en zoons hebben verloren. Dat is voor mij natuurlijk heel iets anders. Maar het is wel een breuk, dat is het. Het is een breuk in Je wereldbeeld, in dat hè, wordt aangetast eigenlijk ook. Of verbreed. Ja, ja. En, en zo'n dag als vandaag, 5 mei... ...dat we ja. de vrijheid vieren ja, geweldig. voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wat doet u doe dat dan? Um, dat je dat... Nou, dan word je dus... Dus eigenlijk moet je dat elke dag... Even weten, maar als er dan eens een dag in het jaar ervoor wordt uitgekozen. Dat je dus, ja, dat je vrij bent, dat je vrijheid leert waarderen. Dat je nog eens goed nadenkt over wat het betekent dat je bevrijd, Dat er zoveel mensen nog op de wereld in, in armoede, in onderdrukking, in slavernij leven. Dat wij dat hier niet hebben, tenminste ik heb dat niet. En dat ik dat heel erg koester. Ja, we, gaan, uh, we zijn er een beetje stil van ook, denk ik eigenlijk. We gaan uh, straks ja. doorpraten met uh, Arthur Umpgrover, die zit hier ook aan tafel. Maar we gaan eerst eens even schakelen met uh, onze verslaggever Ron Vergouwen. Want hij maakt een rondje door Amsterdam langs speciale vrijheidsdiners. Een toast op de vrijheid. En bij wie ben jij nu aangeschoven, Ron? Nou, ik ben even bij helemaal niemand aangeschoven, want ik uh, heb even een van de gasten uh, van de maaltijd weggeplukt waar ik nu ben. Ik heb namelijk net het pontje genomen over het ei en ik ben nu op de Dam. Daar zit een, een prachtig gebouw, misschien uh, kennen mensen het wel, het zit tegenover Madame Tussauds. Het is een prachtig gebouw, het heet de Groot, de, ik moet het goed zeggen, de Industriële Grote Club. Uh, Vroeger kwamen we daar allemaal rijke bankiers bij elkaar en uh, ja, nu wordt het nog gebruikt voor mooie diners en zo. En nu is hier ook een, een vrijheids uh, maaltijd bezig En ik heb even, van, even een van de gasten daar weggeplukt. Dat is uh, mevrouw Petra de Vries. <laughs> ja, u zat even te luisteren naar een mooi verhaal van, van Bernard Habelburg geloof ja, ik hè? Ja, Waar ging het ben... over? Over zijn ervaringen als uh, Joodse man in uh, naoorlogse periode. Ja, het was, een, het was een prachtig verhaal. Iedereen zat uh, ademloos uh, te luisteren. Uh, ja, het, was, het is toch een heel andere sfeer hier, want uh, ja, daarnet hier op het, uh, in Amsterdam-Noord was het gewoon in een tuin, dus een uh, ja, hele losse sfeer. Hier is iedereen deftig aangekleed, een, een mooie, gezellige, dat wel, sfeer, maar toch, het is toch een heel andere ambiance, Peter de Vries. Um Um, ja, u bent nu onderzoeker bij, uh, bij de UvA, ja. maar u, uh, u bent uh, bekend uit het Vrede, verleden... of tenminste een aantal ja. mensen kunnen u kennen als, als dolomina, voorvechter ja. van het vrouwenfeminisme. Ja, inderdaad, inderdaad. Is, is dat dan ook een, een thema wat gelijk bij u bovenkomt als ik aan u vraag wat betekent vrijheid voor u? Uh, ja, uh, zeker. Uh, vrijheid betekent voor mij dat er uh, geen wetten en verplichtingen zijn die vrouwen tot de mindere maken van mannen. Uh, ja, het is eigenlijk zo'n omvattend onderwerp en het is natuurlijk ook heel erg abstract. Maar ja, uh, in de periode dat ik uh, vocht als dominina wilde ik dat uh, vrouwen niet uh, dat, dat vrouwen uh, gelijk werden behandeld met mannen. En dat was niet het geval. Er was geen gelijk loon voor gelijke arbeid. Je kon geen abortus krijgen. Dus vrouwen waren, moesten hun toevlucht nemen tot, tot, tot gevaarlijke methodes... om zwangerschappen te onderbreken. Vrouwen werden gediscrimineerd in de huwelijkswetgeving. Vrouwen werden gediscrimineerd aan de universiteiten. En dat is nog steeds het geval. Er is nog steeds een grote minachting voor vrouwelijke uh, kunnen... En er is nog steeds de vanzelfsprekendheid dat vrouwen degene zijn die de zorg in onze maatschappij op zich nemen. Mm -hmm. uh, het is heel vanzelfsprekend dat als er zorg geboden moet worden, dat, dat is voor, voor 90% in handen van, uh, van vrouwen. En je zou het zo heel graag anders zien. Ik heb een optimistische visie op de toekomst. Ik zou heel graag zien dat veel meer mannen de zorg... Uh, ...op zich zouden nemen. Ja, maar ik begrijp dat de strijd in ieder geval ook in Nederland nog lang niet klaar is. Nee, die is, uh, die, die, die is absoluut niet klaar. Um, er zijn heel veel dingen zijn veranderd. Er zijn heel veel dingen ten goede gekomen. Er zijn veel meer vrouwen die bijvoorbeeld nu kunnen uh, studeren. Er is veel meer uh, kinderopvang. Maar um, ja, er zijn heel veel dingen die, die, die, die niet in orde zijn. Er is, um, eigenlijk is er een soort ondergrondse... Uh, eigenlijk is er een soort ondergrondse discriminatie bezig. We zien het niet aan de oppervlakte, want mensen zeggen niet openlijk van wij discrimineren vrouwen. Maar je ziet dat in wanneer vrouwen solliciteren dat ze toch minder kansen krijgen dan mannen. Maar je ziet het ook in de zorg. Er zijn mm -hmm. te veel mannen die niet zorgen. Het zijn vooral vrouwen die zorgen. Ja. En dat is dan iets waar u veel aan moet denken op een dag als vandaag, bevrijdingsdag... Um, ja, nou ja, aan bevrijdingsdag denk ik ook van wat is er allemaal niet uh, ontzettend ja. ten goede veranderd. Hè? Ja. Van, uh, de, de, het is nu in ieder geval een openlijk, openlijk erkend uh, ja. probleem tussen aanhalingstekens dat vrouwen uh, minder zijn of, of, of gezien worden. Dat er een probleem is in de discriminatie van vrouwen en dat was natuurlijk 30, 40 jaar geleden niet het geval. Toen werd er van uitgegaan dat er geen probleem was. Ja. Nou, ik heb u net even heel bruut weggerukt bij het diner. Was u al klaar met eten eigenlijk trouwens? Ja hoor. Ja? Oké, okay, nou gelukkig. Nou, we gaan terug naar de zaal toe. En ik, ik geloof dat ik ook Jord Kelder net zag zitten. Dus we gaan even kijken of we die nog even te pakken kunnen krijgen. Terug naar jullie. Oké, okay, nou die horen we dan straks. Dank, Ron van Gouwen. Tot later. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen beleving bij het woord bevrijding. We net het voorbeeld van de mevrouw bij Ron. Ja, naast onze gasten hier in de Nieuwe Liefde... en ook daar bij Ron hebben we ook een aantal andere bekende Nederlanders gevraagd... om te vertellen wat voor hun vrijheid betekent. Vrijheid volgens... Geert-Jan Knoops, advocaat. Vrijheid betekent voor mij... in het leven fysiek en mentaal tot het uiterste gaan. Daarmee ook mentaal en fysiek de grenzen in het leven steeds zien te verleggen. De laatste keer dat ik me echt vrij voelde was in maart van dit jaar... toen ik in eilat aan het diepzeeduiken was... met een familie van negen dolfijnen. Dat gaf me pas echt een ongelooflijk vrij gevoel. Geert-Jan Knoops. Goed, we gaan praten met uh, Arthur en We gaan praten over... Uh... Zijn opa, hij is uh, de opa niet, maar Arthur is uh, cabaretier, zanger en schrijver. Maar zijn opa was spion in de Tweede Wereldoorlog. En Arthur Umpgrove heeft daar een uh, boek over geschreven. Want het was toch een heel bijzonder verhaal. En kunnen we dat dan in het kort vertellen? Vroegen wij ons af. Ja, dat kan. Uh, hij is als jonge man uh, aangenomen bij Philips in Eindhoven. Uh, werd daar 29 gevraagd door de grote baas Anton Philips. Want hij was een soort van beschermeling van Anton Philips. Om een soort inlichtingendienstje op te zetten voor het bedrijf. Er werden namelijk 10.000, 20 20.000 man per jaar personeel aangenomen. En, eh, nou, ze wisten daar weinig van, opkomst van het communisme en het fascisme. Dus ze wilden graag dat hij eh, wat meer informatie kon achterhalen als dat nodig was. Hij is toen eh, contact gaan leggen met allerlei commissarissen van politie... en, en rechters en eh, officieren van justitie in heel Europa. Uh, dus hij was bezig met dat op te bouwen, dat hele netwerk. En in 1933 uh, komt dus Hitler aan de macht. En toen is hem eigenlijk gevraagd door de Nederlandse regering... of hij dat contact wilde intensiveren, vooral met de Duitse politie. Vanaf dat moment dus Gestapo. Uh, zodat hij wat kon rapporteren aan de Nederlandse regering over wat daar speelde. En hoe ging dat dan? Nou ja, hij, hij, het was allemaal informeel, dus hij, hij ging gewoon bij mensen op bezoek. Hij reisde dus de, de hele Europa af, uh, legde contact. Hij was sociaal buitengewoon vaardig. Dat heb ik ook uh, meegemaakt. <laughs> en um, ja, bond dan hoe, Nou hoe... ja, nou, hij, goed, zo'n man die, uh, die binnenkomt en die, die uh, altijd mooie, interessante, grappige verhalen heeft, en dan, nou ja, en dan ook al netwerken lettre, letteren, zal ik maar zeggen. En um, uh, dus hij had, in aanloop naar die oorlog heeft hij dus zeven jaar lang een netwerk kunnen opbouwen binnen de Gestapo. Waar de Nederlandse regering van wist. Hij rapporteerde dus ook aan ze. En uh, vanaf 40 uh, nou, begon de oorlog en heeft hij dus gezind op een manier waarop hij dat kon gebruiken. En zijn idee was dus om uh, naar Zwitserland heen en weer te gaan reizen. Hij wilde een soort couriersdienst beginnen naar Zwitserland... zodat hij uh, informatie van het verzet, microfilms in dit geval, kon uh, smokkelen uh, naar de Zwitsers. Microfilms? Maar hoe deed hij dat dan? Ja, de, dus hij had connecties met allerlei verzetsorganisaties. Die kwamen dan de avond voordat hij ging... Uh, bij hem langs, s'avonds. En die uh, brachten hem dus alle informatie... die hij ook niet wist wat het verder was. En die nam hij mee en die werd dan naar Zwitserland gebracht. Hij is in de oorlog 22 keer naar Zwitserland gereisd... en werd terug. Uh, uh, met visa, uh, officieel, dus met visa van de, van de Duitsers. Uh, zeven keer daarvan uh, heeft hij zijn gezin meegenomen... Ik moet het voorstellen dat ook mijn moeder, die toen zeven was, dus uh, microfilms in haar poppenkoffertje had. Echt waar? Ja, dus Wie was dat? de manier. Nee, dat wist ze niet, maar uh, achteraf wel. <laughs> maar uh, dus hij heeft echt alles op het spel gezet. En, en uh, nou ja, dat, dat had mis moeten gaan. Dat is ook een paar keer uh, bijna misgegaan. Maar uh, door een wonder is dat, uh, heeft hij het overleefd. En, en, uh, Noem eens zo'n een bijna misgegaane. Die had, uh, bijvoorbeeld in 1943 uh, reisde hij een keer alleen uh, uh, met de trein uh, naar Zwitserland. En uh, ergens diep in Duitsland uh, moesten ze allemaal de trein uit. Uh, er was weer gebombardeerd. Nou, de geallieerden bombardeerden toen onophoudelijk. Uh, ze moesten dus allemaal in een hotel. En uh, zoals dat normaal was, die hotels zaten overvol. Dus hij werd op de kamer bij iemand geplaatst. Nou, dat, dat was normaal voor hem. Alleen deze keer zat hij daar, bleek, met een uh, hoge SS'er. Uh, en hij had een, een, een kofferaktentasje bij zich dat helemaal vol zat met, met papieren en, en uh, gedoe. Uh, nou goed, ze, ze gaan slapen allebei, wensen uh, goede nacht. En op het moment dat hij in bed ligt, denkt hij, nou weet je wat, ik, misschien moet ik toch dat koffertje even afsluiten, je weet nooit. Dus hij stapt uit bed, hij sluit het koffertje af en op dat moment dat denkt hij natuurlijk, van, ja dat had ik natuurlijk niet moeten doen, want nu ja, verdacht. Uh, vestig ik de aandacht juist. Maar goed, uh, koffie onder het bed, ze gaan slapen. En om twee uur s'nachts gaat het luchtalarm. En uh, moeten ze allemaal naar de schuilkelder. Want ze gaan hier bombarderen. En dan gaan ze dus allemaal naar die schuilkelder. En daar zit je dan dus. Hij zat naast die SS'er. Uh, en iedereen moest daar blijven. Maar die SS'er had er na een uur genoeg van. En die, had, hè, die was hoog geen rang. Er stond een wachtpost voor de kelder. Ze mochten het niet uit, maar die man duwt hem opzij. En zoals die Duitsers waren, vrij hiërarchisch. Hij liet hem door. En toen dacht mijn grootste, ja, nu is het gedaan. Hij, bedoel, hij heeft natuurlijk gezien... wat ik met dus dat koffertje dat... deed. En hij moest daar nog drie uur zitten. En eh, nou, uiteindelijk mocht hij ook naar boven. En toen is hij naar boven gelopen... in de bijna zekerheid dat hij opgepakt zou worden. En hij doet de deur open en de man ligt eh, te slapen. En, en hij heeft altijd verteld... Lacht. en het koffertje lag. En hij heeft altijd verteld dat hij... toen de volgende ochtend in de spiegel keek... en dat hij grijs was geworden in die nacht. Maar oh, ik weet niet of dat nee. uh, Dat kan, schijnt überhaupt. echt te kunnen hè? in één nacht. Maar goed, deze mooie verhalen van, van, van uw opa. Eh, wat, wat voor ervaringen heeft dat voor u zelf gehad? Voor, want u zei, mijn moeder eh, zat er ook eigenlijk middenin. Hè? In haar koffertje gingen ging die spullen ook mee. Maar wat, ja. wat voor effect heeft dat gehad op uw moeder en, en, en uw gezin? Ja, goed. Eh, op mijn moeder weet ik het niet zeker. Op, op mij heeft het natuurlijk effect gehad dat de lat vrij hoog ligt. Snap je? Ja, ja. Als iemand eh, een held is in de oorlog. Eh, ja. Wat, wat heb je zelf dan nog te presteren in, in dit leven? Dus dat, dat vond ik altijd wel lastig. Daarom heb ik ook een boek over hem geschreven. Uh, daarbij moet je ook nog weten dat hij uh, arm geboren is en rijk uh, gestorven is. Uh, dus ik heb ook nog een huis van hem uh, gekregen. Dus er uh, was nogal wat om tegen op te boksen, zal ik maar zeggen. Maakt het dan uit dat u een prijs heeft gekregen voor dat boek? Dat u toch ook een beetje... I iets bereikt. hè. Dat is altijd fijn, een prijs krijgen. Ja. Nee, maar heeft dat juist, omdat het dit boek betreft, hè? hij was de held Ja, en moest... dat, is wel, dat is wel een zekere mate zo, ja. Ik denk wel dat ik uh, het zie als een schuld die ik heb ingelost met dit boek, ja. Ik, het, het is eigenlijk ontstaan op het moment dat hij overleed. In 1997 ben ik dat huis gaan opruimen en ben ik een archief gaan aanleggen van alles wat ik vond. Want hij, hij, verzamelt, hij had alles uit die oorlog bewaard. Alleen het lag overal verspreid. Ook alles en onderscheidingen die, die vond ik dan wel ergens in een kelder en zo. Dus ik, ik ben het gaan ordenen. En gaandeweg dat proces uh, dacht ik... ja, dit, dit verhaal mag niet verloren gaan. Dus Had hij het, het zelf doen. gedurfd eigenlijk, wat hij deed? Nee, ja, natuurlijk niet. Nee? nee? nee nou, natuurlijk niet? Van, Waarom nee, natuurlijk niet? Nou, ik, dit, dit boek is ook een onderzoek naar heldendom in zekere zin. En ik denk dat je uh, uh, om een held te zijn eigenlijk uh, uit het lood moet zijn. Mijn grootvader was een, was een denk ik, in zijn jeugd traumatiseerde jongen. Uh, en ik denk dat dat... Uh, de reden is dat je zo ver durft te gaan. Een, een redelijk mens doet dit niet. En waar ging hij voor? Wat was dan, daar heeft u het vast met hem over gehad later. Wat was voor hem dan het beeld wat hij voor ogen had om het te doen? Uh, uh, het was een volstrekt zwart-witte man. Dus je, uh, weet je wat, op de grijs bestond niet. Het was goed of fout. Je moet het ook bijvoorbeeld. Een heel grappig voorbeeld is wat ik altijd vond dat hij na de oorlog reed hij alleen maar in Amerikaanse auto's. <laughs> He, want dat waren onze bevrijders. En die hadden, die hadden een automatische versnellingsbak. Maar dan had hij eens in, in een artikel gelezen. dat mensen die een automaat reden. meer kans hadden op trombose in hun linkerbeen. omdat ze dat niet gebruikten. Dus wat gebeurde er? Die auto's werden geïmporteerd. Daar werd dan de automaat uitgesloopt. Er werd een handmatige versnellingsbak ingezet. Dat was voor, voor hem? Ja, voor hem. Dus het was altijd uh, zwart-wit, snap je? En zo'n man was het. En in dit geval was dus het. Het kwaad was kwaad. En dat, dat moest je bestrijden met alles wat je had. En leefde de oorlog na de oorlog nog in hem? Ik bedoel, hij ja. Heeft, ja? op wat voor manier? Hij had altijd vier auto's. Vier? Dus, ja, dan was hij altijd, had hij altijd nog drie auto's. Als er drie kapot waren, had hij nog een vierde auto. Waarvoor dan? Ja, weer hij wilde altijd weg kunnen. Gaan. Oh. Hij, ja. was, hij was altijd uh, klaar om... om als te de gaan. Duitsers kwamen? Nou, niet de Duitsers, later de communisten. Natuurlijk. Ja, dan kon hij vluchten als er weer oorlog ja. zou komen. Ja, en hij woonde in een, de laatste dertig jaar van zijn leven... Woonde in een klein huisje, heel afgelegen uh, uh, op de hei. En daaronder zat een kelder, die was twee keer zo groot... en die zat helemaal vol met blikken benzine en eten en drinken. Wow. Dus hij was, altijd, hij was helemaal voorbereid gewoon. Ondanks dat we vrij zijn. Ja, maar hij, heeft, hij vond het, het uh, uh, Rusland buitengewoon eng. Ja. Hey, en uw moeder, want zij wist dat niet, zei u net... Hè, dat er in haar poppenkoffertje die microfilms zaten. Hoorde ze later. Mm -hmm. Wat vindt zij daarvan? dat hij dat geriskeerd heeft met haar leven eigenlijk. Ja, het grappige is dat zowel mijn tante als mijn moeder... Uh, zich niet heel, er, niet heel erg verdiept hebben in die oorlog. Uh, ik heb ze daar ook over gesproken toen ik het boek aan het schrijven was. En zij wilde uh, die oorlog uh, uh, achter zich laten. Ze wilde wil eigenlijk niet weten dat dat gebeurd is. Nou ja, ze kop, wilde dat kop een beetje in het nou ja, dat weet ik niet, maar ze hadden, ze hadden, er, geen, ja, ze hadden er gewoon geen maar zin in. Maar toen ging die zoon opeens zich erin verdiepen. Ja, en, en dat is dus het grappige, dat, ze, dat was ook wel spannend. Maar um, uh, uiteindelijk vonden ze het heel, heel uh, leuk, dat boek. Ook omdat al hun vrienden het een mooi boek vonden en omdat ja. ik een prijs kreeg natuurlijk. Maar ja. uh, ze vonden het um, interessant om eens te zien hoe, hoe die het nou eigenlijk had opgebouwd. Dat is een heel kaartenhuis, wat die, dat is nou... Dat kan ik nou niet allemaal vertellen, maar hij, hij, dat hele contact wat hij had met ja. de gestapel. Slim aangepakt. aangepakt. Ja, ja. dat slim aangepakt. En dat hadden zij zich eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En nou, zo'n dag als vandaag, 5 mei, ik bedoel, uh, wat betekent dat voor u en wat betekende dat voor uw opa? Ja, ik voel me zo uh, niet in zijn schoenen staan. Ik, ik voel me veel te welvarend en, uh, en, en bedoel, die, die vrijheid is er en dat is allemaal vreselijk makkelijk. Als gezegd in het begin, ik voelde uh, door het schrijven... want ik, ik heb een tweede boek over mijn andere grootvader geschreven... en mijn derde boek, want we waren de grootvaders opgegaan over een aantal vrienden. En, uh, Wat heeft die andere gro grootvader dan gedaan? Ja, dat was een geoloog. Die heeft al in de jaren veertig een boek geschreven... over de opwarming en afkoeling van de aarde. Ja, ja. God, interessant. Ook een heel Opa's. mooi boek. Ja, ja. Um, we, gaan, uh, we gaan heel even uh, plaatsmaken voor muziek. Straks gaan we weer met jullie doorpraten. Um, we gaan weer luisteren naar Maarten Peter. Staat er al helemaal klaar voor. En die heeft uh, Arthur Umpraven speciaal... eigenlijk een nummer voor u uitgezocht. Luister maar. Als ik meer... Dat mijn wereld zijn onschuld weer verliest. Het gif zich weer verspreidt. Wat zou ik doen? Het kwaad tergend langzaam de mensen weer verleidt. En het zwarte schaap weer wordt benoemd. Als ik zie dat de prijs. Die deze waanzin verlangt, door die eenling wordt betaald. Als ik merk dat de waarheid weer verdwaalt. Dank, ik ben het niet Of zou ik mijn angst wegschreeuwen En pak ik die klauw vast Die net de onschuld sloeg Geen lafaard of held Maar het enige dat telt Ben ik mens ge Als ik merk dat heel stiekem een duister plan zich ontvouwt, maar ik zelf blijf buitenschot, wat zou ik doen? Als het alleen maar is tegen die eenling die op straat wordt nagejaagd en de angst weer wint van het fatsoen. Als ik hoor dat er iemand uit zijn huis wordt gesluit om een reden die niemand snapt. Als ik merk dat... ...ben ik mens genoeg? Wat zou mijn antwoord zijn? Ben ik daarom misschien zo bang? Maar dan ineens zie ik jou... ...en dat gevoel verdwijnt. Jouw kracht zoveel sterker... Nou mijn De maar een. Ik begeleid op Viana door Kover Gouwen en het nummer heette Wat zou ik doen? Wat hij speciaal heeft uitgekozen voor een van onze gasten van vandaag, Arthur Umpgove. En heeft daar naar zitten luisteren. Is het tekst die aankomt? Ja, nogal. Ja. Ja, dit, dit is de, de grote de vraag die we. Uh, wat zou je doen? Die je nooit denk ik, zal weten als je in zo'n situatie uh, niet met, bent geweest. Dus dat het straagt me al mijn leven af. Ja, precies. Confronterend eigenlijk, hè? Ja, in zekere zin is het... Is het ja, je, je weet het niet. Nee. Prachtige zongen. Echt een prachtig nummer. Van, van wie... Is het van jou? Of, uh, ja, ja het wordt geknikt. Heel mooi. Wordt uh, nu geglimlacht. Tussen reden. Um, ja, u luistert voor de volledigheid naar een speciale 5 mei uitzending van Max op Radio 1. Max op de vrije zaterdagavond. En um, we, we gaan weer door naar uh, Ron vergouwen Want die zit weer ergens aan... Een dis, de vrijheid diner dis. Een toast op de vrijheid. Ja Ron, waar ben je nu weer neergestreken? Nou, ik sta nog steeds uh, in dat prachtige gebouw, op de Dam, de industriële grote club. En ik zei het net al even, ik heb uh, Jord Kelder even weggeplukt bij de dis. De dis was al afgelopen trouwens, hè, Jort? Ja, nou ja, het was natuurlijk een soort oorlogseten, dus we waren snel klaar. Oorlogseten? Nou, ja, het, het, was, het, het, het, het, het, het is een soort bevrijdingsmaaltijd, maar het is natuurlijk een uh, heel karig voedsel. Dus nee, maar we hebben wel uh, discussies er tussen, allemaal gasten. Uh, erg interessant, gevoelig, uh, weermoedig uh, En moedig ook, want het is ook wel belangrijk om te doen. Was het highbrow? Want we staan hier bij de DAM en hier is nu een Lange Frans aan het optreden, totaal ja. iets anders. Nou, dit is de club van de industriële bankiers, eh, ondernemers in Amsterdam. Dus op de hoek van de dam tegenover de bijkorf voor de mensen ter locatie. Um, en daar komen de heren. En tegenwoordig mogen ook dames lid worden. Um, maar we hebben allerlei sprekers. Geert Bak trapte af met een mooie historisch betoog of wat allemaal... De dam heeft, is natuurlijk al het centrum van Amsterdam. De revoluties begonnen hier altijd. Of dat nou Provo is, of de dolomina's. Of de... Weet je, de, de, de, dat is hier nou eenmaal. Dit is het centrum van Nederland. En dus is het een hele mooie club, en, of een mooie plek, maar die club heeft zich daar altijd een beetje aan ontrokken. Die hebben altijd de deuren dichtgehouden voor de buitenwereld. Hebben ze nu geopend en hebben mij gevraagd, als niet-lid. Ik ben natuurlijk een jongetje van de straat. Maar ja, dat verbaast ik, mij dat je geen ja. lid bent Jort. Nou, ik ben sowieso zo, zo nergens lid van. Ik ben ook niet lid van de Wegen, wacht, ook niet van de politieke partij, dat me niet aan. Dat vind ik ik, ik. ik vind het mooi om hier te zijn. Ik ben hier ook wel eens vaker, maar ik hoef nergens bij te horen. Dat heb ik helemaal niet nodig. Uh, sterker, als je nou praat over vrijheid, is dat precies wat vrijheid is. Dus dat je niet ergens toe hoort, maar ook niet in een andere ketting, dat je een beetje anders worden. Ja, dat was Ron Vergouwen. Ja, we, we stoppen er even mee. Want de kwaliteit is niet om over naar huis te schrijven. Ook al zit hij hier vlakbij. Het klinkt een beetje alsof hij in een koekblik zit daar. Dus we, we kijken even of we dat kunnen verbeteren. En in de tussentijd gaan we even luisteren... naar het vrijheidsgevoel van Jacques Wallage. Vrijheid volgens Jacques Wallage. Vrijheid betekent voor mij altijd ook andermansvrijheid. Want je kunt nooit vrij zijn als de ander dat niet ook is. De laatste keer dat ik me echt vrij voelde was toen Nelson Mandela... uit zijn gevangenis vrij wegliep. Want toen wist ik dat de strijd tegen apartheid... tegen die fundamentele schending van mensenrechten... dat die strijd kon worden gewonnen. En dat zei Jacques Wallagen. Ja, we zitten hier nog steeds aan tafel met Noralie Beijer en Arthur Umpgroven. Um, en vast onderdeel van deze uitzending zijn een aantal stellingen... die we ons Max Panel hebben voorgelegd. En graag willen we ook van jullie weten hoe jullie daarover denken. Uh, een van de stellingen was... Oorlog is van alle tijden en plaatsen. Het vechten en oorlog voeren zit in onze genen verankerd. Hoe denkt u daarover, mevrouw Beijer? Ik, <gacht> Ik denk wel dat het waar is. Dat het in onze genen zit en dat onze eeuwige strijd is. Om dat dus te ontdekken dat het erin zit en vervolgens te bestrijden. Dat, het, dat we het, dat we het kunnen, kunnen beheersen. Je ziet het eigenlijk al bij kleine kinderen. Hè? Als je ja, ja. kinderen krijgt, dan begrijp je opeens veel meer van de oorlog. Ja. Want dan zie je ook dat die broertjes en ja. zusjes gewoon ook de hele dag soms hun ja, elkaar eens hersens ja. inslaan. Ja. Ja. Maar ja, het is wel somber toch eigenlijk? Ja, maar het is wel de uitdaging natuurlijk van het leven. Dat we, dat we daar constant tegen moeten strijden. En dat, ja, daar ben je constant mee bezig. Om dit soort onbeheerste gevoelens eigenlijk. Dit soort instincten om die uh, te beheersen. Ja, daar kan je een hele leven mee bezig zijn. Ja. Dus u zou ja hebben gestemd, begrijp ik. Ik ben het uh, eens met betreft, deze stemming. Ja, ik ja. ben het wel eens. En met Arthur Umpgaver? Ja, ja, zeker. Ja. Ook? Ja. Ja. ja, God, de, de oorlog begint in de rij bij de bakker, weet je yeah. wel. Ik, uh, ik had gisteren had ik ook nog een, een uh, uh, Ik ging met mijn zoontje naar de uh, dodenherdenking... Uh, uh, bij Bloemendaal in de duinen en. Um, we waren vijf of half acht weggegaan op de fiets. En we staan bij de zeeweg en we worden daar tegengegaan. Want we mochten niet verder, want je mocht daar niet fietsen. Dus ik moest lopen. Maar ik zei, ja, maar oké, okay, dat, dat haal dat ik dan niet. Dan ja. haal ik het niet. Ja, dat is jammer, dan moet je toch lopen. Oh. Ik zei, verdomme, ik ga met mijn zoon van tien. Ik had hem bijna. voor zijn bek gehengst. was een Ik vond het zo irritant. Ja. Wie, wie was deze man? Ja, dat was gewoon een man met een, met een pakje aan, weet je wel, die me tegenhield. Maar goed. Mm. Mm. En toen het dacht hij, maar... de oorlog ziet eigenlijk nou, zit eigenlijk ook in mij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. wat ja. zei uw zoontje? Ja, die vond het wel spannend. Die, die houdt in van James Bond. Dus die zei van, nou, we, gaan, uh, we gaan zo langs en dan gaan we zo achter die struiken. En hoe is het afgelopen dan? Nou, we zijn met de fiets aan de hand een stukje gelopen. En na drie minuten ben ik opgestapt en doorgefietst. Ja. En gehaald. Zoals je dat doet ja. in Nederland. Toch? Ja, en gehaald dus. En gehaald, ja, ja, ja, ja. Zal ik nog even zeggen hoeveel procent uh, het ja, inderdaad ja, eens is ja, ja. met die stemming? En ja. ik denk dat dat inderdaad zo is. Uh, bijna de helft. 46 procent zegt, nou. ja inderdaad, het zit in ons. Ja, oorlog is van alle tijden en plaatsen. Het vechten en oorlog voeren zit in onze genen verankerd. Ja. 46 procent. De volgende stelling die we hebben. Uh, ik denk dat er binnen 50 jaar een nieuwe wereldoorlog uitbreekt. Hebben we ook voorgelegd aan het Max Opini-panel. Nou. Ja, dat vind ja. ik heel moeilijk hoor. Norlie Beijer. Vind ik erg moeilijk. Ik wil het natuurlijk niet. Maar uh, nee, dan ga ik gok gokken. Ik zeg: nee, dat doen we niet. We gaan niet uh, over 50 jaar een wereldoorlog voeren. Als we doen, dan doen we het eerder. Ja, want dan doen we het eerder. Ja, dat maar dan, ja. Binnen nee, 50 jaar, dat is ja. de stelling. Ja. Dus dat kan ook eerder. Ja. Nee, ik denk dat we, dat we daar nog lang, lang, lang niet klaar mee zijn. Als je, als je de wereldkaart overkijkt... hier in Nederland is het redelijk rustig, of is het rustig. Maar als je even over de grenzen kijkt... kijk wat er de afgelopen jaren in de Balkan is gebeurd... kijk naar het Midden-Oosten, kijk naar het Verre Oosten, nee. Kijk en, naar kijk, en kijk naar Suriname? En kijk naar Suriname, dan kan je helemaal... Uh, nou, hoe denkt u, dat de, zou daar wel eens mis kunnen gaan, denkt u? Dat is al mis. Jawel, maar ik bedoel, echt oorlog? Dat zou zomaar kunnen, ja. Als dit, uh, als dit zeg maar, voor, de, uh, voor de militairen, voor Bouters en zo, verkeerd afloopt... als het voor hem verkeerd afloopt, dan weet ik niet wat hij gaat doen. Ja, wat, daar... dan, want dit jaar was natuurlijk ook het jaar dat uh, in Suriname de amnestiewet werd aangenomen. Ja. en dat is dan volgende week eigenlijk, is dat dus een cruciale dag. Want dan wordt besloten door de krijgsraad of ze die zaak nou echt voortzetten of niet. Want hij heeft een amnestiewet. Ze hebben een amnestiewet aangenomen. En op basis van die amnestiewet kan die hele zaak dus gestopt ja. worden. En dat, dat moet natuurlijk niet, vinden wij als rechtgeaarde mensen. Van. Er moet recht gesproken worden. En je bent al zo ver, dan ga je niet op het eind, vlak voordat die, uh, vlak voordat die oplossing, ga je dat niet stoppen. Nee, wat, wat, hoe gaat dat aflopen, denkt u? Wat, wat zal er gebeuren? Ja, ik reken op gewoon gezond verstand van die rechters... Ja, dat de krijgsraad toch... Ja, uh... dat ze zich ontvankelijk wel verk verk verklaren ervoor. En dat ze die zaak gewoon door laten gaan. En toch is er in Suriname natuurlijk ook het geluid... geen vergelding, maar vergeving. We gaan door. Het kan, alles kan, maar dan moet je me wel eerst zeggen wat er is gebeurd. Ja. En ja. als je dat nou zelfs achter gesloten hekken houdt... Ja. en uh, dat kan niet. Even die oorlog nog uh, voorleggen ja. aan Arthur Humgrove? Binnen 50 jaar, hè? Ja, een wereldoorlog. een wereldoorlog. Ja, een wereldoorlog, ik denk, ja. ik denk dat een wereldoorlog niet meer kan. Niet meer kan. Nee, dat denk ik niet. Want? Nou, door de, door de media. Dat, dat dat niet meer. Kijk, je kon. De Eerste Tweede Wereldoorlog. Kon, kon nog van alles gebeuren. Dat werd niet gezien. Wat wisten wij überhaupt hier van de opkomst van het fascisme? Maar grootvader toevallig wist er wel. Maar, maar, dus, maar dat kan, ik denk dat dat niet meer kan. Ja, natuurlijk hou je oorlog. en, en uh -huh. burgeroorlogen en conflicten. Maar zo'n schaal denk ik niet. Toch denkt Hoop 1 op ik. de 5. 20% denkt dat dat wel degelijk zo gaat uh, gebeuren. Ja. Want u, u heeft als cabaretier uh, opgetreden in een land waar geen vrijheid is. Hè? Syrië. Syrië. Ja. Uh, voel je daar inderdaad als je daar binnenkomt... Dat er geen vrijheid is? Nogal, ja. ja? Zeker voor iemand uit Nederland, ja. ja. Want, vertel eens. Nou ja, ik, wij kwamen daar toen, wij speelden toen, wij traden op voor de, voor de Nederlanders in de vreemde. We deden wel vaker van dat soort rare landen. In Nigeria heb ik ook opgetreden. En uh, we werden daar opgehaald door de voorzitter van het Nederlands Comité. En we diepen dus door Damascus. Dat was overigens onder de vorige, uh, de, de vader van Assad. Ook op een vervelende manier. En daar uh, hingen allemaal portretten van Assad. En ik wees op het moment even op een manier. Die, die voorzitter van de Nederlandse Vereniging ging meteen mijn hand weg. zo van nou, doe dat, dat mag maar niet. Weet je maar wat? waarom, ik weet weet nee. waarom weet wees u dan? Waarom is gewoon van hé, hey, uh, weet je wel, we gaan hier vaak zo. H nou, gewoon Nederlander. Ja. <laughs> en, toen, en toen vervolgens zei hij die, zei die van: nou ja, goed, dus, uh, even een paar regels. Je, de naam van Assad noem je je niet. Uh, je, je hotelkamer wordt afgeluisterd. de man die jullie deze week rondrijdt in de auto. Uh, weet je wel, ook tegen hem niet. Dus, dus ja. Daar merk je wel even wat er aan de hand is dan. Maar hield u zich er ook aan vervolgens? Ja, je had, uh, Assad woont dus op een berg bij Damascus. Daar heeft hij een heel groot betonnen paleis. En alle Nederlanders uh, spraken altijd over Pietje van den Berg. Als ze het over Assad hadden, weet je wel? dan noemen ze die Pietje naam niet. Pietje van de Berg. En wat ik trad op voor, uh, voor onder andere de ambassadeur, maar ook een aantal uh, mensen van bedrijven en, uh, bij een diner. En ik had toevallig in dat programma toen een, programma, uh, een verhaal over een koning op een berg. Dus ik noemde die koning Pietje van den Berg. Dus dat vond ik allemaal heel hilarisch. En, uh, maar dat het bracht de ambassadeur ertoe... om uiteindelijk uh, aan het eind van mijn voorstelling op te staan... en zich te distancieren van mijn voorstelling en weg te lopen... Mm. Wel. En, ja, en, en achteraf bleek dat er dus. Uh, dat had, was mij ook al opgevallen. dat er achter in de zaal twee uh, uh, mannen met grote snorren zaten. Die, die duidelijk geen Nederlands spraken. Dat was gewoon de geheime dienst die daar. Uh... Maar hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Waarom optreden in Syrië? Ja, dus, dus uh, dat gebeurt heel veel. Nederlanders in Den Vreemde hebben dan een Nederlandse vereniging. en die vragen de Nederlandse artiesten of ze daar komen optreden. Mm. Ja, ja. Ja. Maar dat, ja. dat klinkt als iemand hè, dat jij dacht. Nou, dat, dat kan wel. Is dat ja. niet ontzettend naïef eigenlijk? Ontzettend naïef. Zijn naïef, ja. ja. En natuurlijk ook een beetje zo van, ja ik laat me... Nou ja, dat soort van... Ik ga me verdomme niet uh, no, uh, de mond laten Ja, die dat recalcitrant, hè? Ja, hoezo weer? Nou, we hoorden net iets van iemand die bij... Oh, ja ja, bij de, u, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar da, dat heeft het natuurlijk sterk. Alleen, je, je ziet dus daar... Want, toen die ambassadeur was opgestapt, de volgende dag, ik zou nog drie dagen uh, uh, in Damascus blijven. En toen hebben we serieus overwogen of ik niet gewoon de volgende ochtend meteen op het vliegtuig zou moeten. Mm. Om het, of het wel veilig was voor mij. Dat zei die ambassadeur? Nou, die ambassadeur die praat helemaal niet meer met mij, maar dat zeiden mijn gastheren. Die oh, waren ja, ja van, die waren ook echt geschrokken. Die waren er wel even er stil van, ja. ja. Zo gevaarlijk kan het zijn dus om op te treden in zo'n antwoord hierbij. Ja. Hoe, hoe luistert u hiernaar? Ik bedoel, u ja, dan... met wapperende oren. Maar ik kan me er wel heel veel bij voorstellen. Wat, wat dat is. Dat, de, uh, mensen, dat mensen toch bang zijn... omdat ze constant afgeluisterd worden. Als ik dus het weer over Suriname heb... er is in Suriname nou weer die sfeer... van goed kijken tegen wie je iets zegt. Of wie zegt dat tegen mij? Of zal ik dit? Ik was daar vorige maand toen die... Uh, protestmars was tegen die amnestiewet. En daar heb ik dus ook meegelopen. En toen vroegen ze mij van, zou je dat wel doen? Ja? Zei ik zei ja. Hoezo zou je dat wel doen? Ja, dan weet je wel wat je doet. Je kan dit, je kan dat. Je kan bijvoorbeeld, nou ja, er kan van alles met je gebeuren. Dan moet je dus rekening mee houden. Ik zei, nee, ja god, hoezo rekening mee houden? Ik bedoel, ik loop mee. Omdat ik dat ook belangrijk vind, of ik nou hier woon of niet. Ja, okay. kan niet anders, hè? Ik kan, niet, kan, niet, anders, anders, nee. kan niet anders, nee. Nou ja, ik heb het gedaan, het is allemaal goed gelopen. Maar, dus ik kan me wel voorstellen een soort angst... die je ook met zelfcensuur dan in, in, in het geding brengt. Hè? Ja. Dat je dus dingen voorkomt. Hè? De eindjoen loopt al en dat betekent uh, dat het erop zit, dit tweede uur van dit programma. Norlie Beijer, hartelijk dank uh, voor uw komst en ook Arthur Umpgrove, ook bedankt voor de prachtige verhalen in uh, dit uur. We zijn er zometeen weer, hè, Mick, na, uh... ja, na het uh, NOS nieuws. nog heel even misschien leuk om te vertellen dat het boek uh, van Arthur Over, dat spannende verhaal van zijn opa, heet Midden op de weg zo hard mogelijk. Na uh, het nieuws van de NOS zijn we terug met Lisbeth List en Raphaël Kremers. De vraag is: Frankrijk zetten. kist. de France, entend mon appel. Aidez-moi! Morgen de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De, de nodigheid la force is. Wie gaat het worden? Hollande of Sarkozy? En le peuple de France is daar! Luister morgenavond tussen 8 en half 9. De volgende president de la Republiek. Frankrijk kist. Vive la Republiek! En vive la France! Op radio 1.